1 Uur. NTO Radio 1 met Patrick Lodiers. De omstreden ING-salarisverhoging is van de baan. Maar wat gebeurde er achter de schermen in Politiek Den Haag? Zijn Gesthuis en Jurje van den Berg leggen straks het geraffineerde handwerk achter de salarisrel bloot. Maar eerst: de spanningen tussen Britten en de Russen over zenuwgas loopt alleen maar op. Dat in het uitgebreide internationaal met Jan van der Putten.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 Nou, ze willen dat Rusland voor 12 uur vanavond met een verklaring komt over hoe dit specifieke zenuwgas uh, dat gebruikt is, Novichok heet dat, hoe dat gas in uh, Groot-Brittannië terecht is gekomen. Uh, want de Russen hè, blijven tot nu toe ontkennen er iets mee te maken te hebben. Dus hoe is het dan mogelijk dat dit gas hier is gekomen? Omdat, uh, zeggen de Britten, dit gas uh, uitgerekend in de Sovjet-tijd nog ontwikkeld is door de Russische staat. Zeer gevaarlijk chemisch wapen ook is. Dus hoe is het dan mogelijk dat het ...hier is gekomen en uh, wie heeft er uh, de hand op weten te leggen? Daar willen de Britten voor vanavond een antwoord op. Maar goed, de verwachting is hier in Groot-Brittannië... ...nou niet dat Rusland de komende uren ineens met opheldering uh, gaat komen. En als ze dat voor vanavond niet doen... Ja, ...dan zullen de Britten morgen met nieuwe sancties komen tegen Rusland. En Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... ...die heeft gezegd, nou laten die Britten maar zijn een monster opsturen... ...van dat gifgras, dan zullen we wel eens kijken. Maar dat doet Londen natuurlijk niet. Nee, nee, nee, dat is heel onwaarschijnlijk dat dat uh, gaat gebeuren. Ik verwacht ook niet, bijvoorbeeld, uh, want daar lijken de Russen ook wel een beetje op aan te sturen... dat de Britten die deadline uh, gaan verschuiven. Uh, dat zou voor de Britten natuurlijk een teken van, uh, van zwakte zijn. Uh, Theresa May heeft gisteren in het parlement heel duidelijk die deadline zelf ingesteld. Uh, en zij zegt niet van plan om de Russen uh, meer tijd uh, te geven. Dat komt ook vooral omdat Rusland tot nu toe uh, alle Britse aantijgingen afdoet... als onzin, als een anti-Rusland-hetsen, uh, zelfs als een circus show en nou ja, daaraan voel je wel uh, hoe hoog de spanning aan het oplopen is uh, tussen beide landen en wat je merkt is dat Theresa May uh, aan de ene kant met dit verhaal bezig is en aan de andere kant ook probeert haar coalitie al zelfs wat groter te maken. Ze is in overleg geweest met uh, Macron, president Macron uit Frankrijk uh, met Rusland ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson heeft zijn steun uitgesproken en je ziet dus dat Groot-Brittannië inmiddels ook bezig is uh, om een wat grotere coalitie uh, op te bouwen ofwel in EU verband of in Nederland NAVO-verband om op die manier uh, sterker te staan en tegen Rusland op te kunnen staan. Of misschien zelfs dat ook andere landen mee zullen gaan in de sancties die de Britten gaan aankondigen. De sfeer van crisis is wel duidelijk. Correspondent Tim De Wit, dankjewel. 110 winkels van Xenos gaan een andere naam krijgen. Casa. Casa bestaat nog niet in Nederland... maar heeft wel interieurwinkels in onder meer België, Frankrijk... Spanje en Italië. Casa is eigendom van de Blokkerholding. Er blijven nog 60 winkels Xenos heten. Die worden voortgezet door de familie Blokker. Het distributiecentrum en het hoofdkantoor van Xenos in Waalwijk... gaan dicht en daardoor verliezen 180 medewerkers hun baan. Bij een bezoek aan de Gazastrook is de Palestijnse premier Hamdallah doelwit geweest van een aanslag. Vlakbij zijn konvooi ontplofte een bom, vertelt correspondent Arlene Gelderblom. De explosie gebeurde vanochtend kort nadat het konvooi van premier Hamdallah het noorden van Gaza was binnengereden. De premier is gelijk in veiligheid gebracht en is zelf niet gewond geraakt. Maar zeven omstanders zouden wel lichte verwondingen hebben. En Arlene Gelderblom vertelt over wie er achter die aanslag zit. De Palestijnse autoriteit zegt dat Hamas verantwoordelijk is voor de explosie. Maar Hamas zegt zelf op Twitter dat ze de aanslag hard veroordelen... en dat ze onmiddellijk een grondig in onderzoek zullen instellen. Uh, het is Hamdallas tweede bezoek aan de Gazastrook sinds het verzoeningsakkoord tussen de Palestijnse autoriteit... dat aan de macht is in de westelijke Jordaanover en Hamas. De beweging die sinds 2007 in, aan de macht is in Gaza. En die onderhandelingen tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit... lopen de afgelopen tijd sowieso al erg stroef. En die Palestijnse premier Hamdallah die was op weg naar een afvalverwerkingsinstallatie in Gaza... waar de Palestijnse autoriteit dan heeft mee betaald. In het proces tegen Klaas Otto, de ex-leider van motoclub No Surrender... heeft de verdediging de rechtbank gevraagd. Volgens Otto's advocaat is Klaas Otto te ziek om de rechtszaak bij te wonen. Maar volgens de rechtbank kan het proces gewoon doorgaan. Snelweg A28 is nog tot 5 uur vanmiddag dicht in de richting van Amersfoort. Bij Leusden Zuid is een vrachtwagen tegen een pijler van een viaduct gereden. De bestuurder is bij dat ongeluk overleden. Het Turkse leger zegt dat het de Syrische stad Afrin heeft belegerd. In de stad zitten Koerdische opstandelingen. Volgens de Koerdische IPG-militie worden de wegen in Afrin inderdaad bestookt door de Turken. Maar zijn de berichten over belegering propaganda? Het NOS-journaal. National Geographic maakt excuses voor de racistische artikelen. die door de jaren heen in dat blad hebben gestaan. Het aprilnummer is helemaal gewijd aan racisme. Voor de gelegenheid liet het blad ook zijn eigen verleden onderzoeken. De hoofdredacteur van de Nederlandse editie van National Geographic geeft een aantal voorbeelden. Wat zij noemt is, is het feit dat, dat, dat uh, zwarte mensen meestal als een. Als, als, als, als...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 En het weer om bijna 7 over 1 van het westen uit geleidelijk droog. Het is 5 tot 8 graden. Morgen droog, geregeld zon, dan wordt het 8 tot 12 graden. En donderdag in de loop van de dag regen. Vrijdag wordt het kouder en dan kan de regen overgaan in sneeuw of natte sneeuw. De alomgeprezen zanger Bruno Mars ligt onder vuur. De Grammy-winnaar zou namelijk aan de haal gaan met zwarte muziek. En hoe dat nou precies zit, dat hoor je zo meteen om half 2 in de nieuwsbv. Maar er is ook verkeersinformatie. De Dennis mooi. De A28 utrecht Volle, is nog steeds dicht. En dat blijft zo tot het eind van de middag... vanwege dat ongeluk met die vrachtwagen bij Leusden. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Of via Ede en Barneveld over de A12 en de A30. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering... 20 minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 Zo Diers, de nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De Nederlandse sportgeschiedenis herbergt een schat aan historische pareltjes. En dat levert ook mooie verhalen op. Met vandaag de magie van de massasprint. Dat na half twee. Maar eerst is het tijd voor OO oh oh, Den Haag. De ING is gezwicht voor maatschappelijke druk. De salarisverhoging van topman Ralf Hamers gaat niet door. En daarmee gaat een hardnekkige wens van een groot deel van de Tweede Kamer in vervulling. Maar welk ingenieus handwerk ging daar aan vooraf? En hoe speelt de Tweede Kamer in op volkshoede? Dat bespreek <laughs> ik natuurlijk met Sharon Gesthuis en Jurjen van den Berg. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, Sharon, eerst bij jou. Uh, ben jij verrast door het terugdraaien van deze salarisverhoging? Nee. Uh, het had natuurlijk ook anders kunnen lopen, maar laten we wel wezen. Er was zoveel kritiek op. Ik bedoel, ik ben in alle mensen, van alle organisaties, van alle. Bestuurders en gewone werknemers van door het hele maatschappelijke en het private veld. die ik het afgelopen week heb gesproken. niemand begreep het. Dus maar is er dan nu ook in Den Haag, in politiek Den Haag, zoiets van. oh we hebben het geflikt. is er, is er genoeg doening? Nou, weet je, laten we. vooropgestelde volksvertegenwoordiging heeft. denk ik gedaan wat ze moest doen. Er was inderdaad. volkswoede. Mensen waren boos, verdrietig. begrepen het niet. En dat hebben zij vertaald. Want zij zijn degene die dan benaderd worden. met een kop voor een camera mochten. Maar ze moeten niet de fout gemaakt om te denken dat uh, ze de haan zijn uh, die uh, de zon kan laten opkomen door het kraaien, want zo zit het natuurlijk niet. Ik bedoel, ze hebben denk ik, ze hebben meegeholpen, uh, maar ze waren echt de vertaler van die volks uh, dat nog woede. eens? De haan? Ja, de, so, er zijn hanen die denken dat de zon opkomt omdat zij kraaien. Maar zo is het niet. Wat de zon, die komt op en dan ga je het aan. En hebben politici, politici in Den Haag wel eens de neiging dat te doen? Dat kan, ja. En ze, laten we wel weten. Ze hebben gewoon wel hun, hun, hun taak echt A, serieus opgepakt. En het heeft ook een rol gespeeld. Maar uh, ja weet je, mijn uh, gevoel van kanteling was meer toen op een gegeven moment ook de minister van Financiën een CDA'er, een partijgenoot van Balkenende... en toch wel de belangrijkste man in deze kwestie. Toen die op een gegeven moment zei... ik ga ook eens kijken of ik niet toch wat kan doen. Ja, nou ja, Jurjen. Ja, iedereen buitelde over elkaar heen. Um, en ze wilden allemaal laten weten... Van hoe, ja, hoe oneens ze het waren met deze salarisverhoging. Waarom is dat zo belangrijk voor een politicus? Nou... Het is altijd belangrijk, en zeker nu in verkiezingstijd. Daarom vraag je je ook echt af, what were they thinking? Dit is Bij de ING? Ja, ja. Dit, is altijd, uh, he, dit gaat altijd gedoe opleveren als je het aankomt. Maar twee weken voor de, twee, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen... Um, Kun je er vergif op innemen dat iedereen daar zo boos op, zo boos op wordt? Uh, zo boos om wordt. Kijk, wat er gebeurd is, dit is nieuws. En dit gaat, uh, je weet zeker dat dit het avondjournaal gaat domineren. En nog een paar dagen de maatschappelijke discussie. En dan is het dus heel erg belangrijk dat jij die ene politicus bent die hier het allermeest verontwaardigd over is. En daarom buizelt iedereen om, over elkaar heen. Om maar in, uh, in, in, in vogeltermen te blijven, er bij de kippen bij zijn. Ja, precies. Want wat gebeurt er namelijk? Er is. Uiteindelijk in het ANP-berichtje, het persbureau bericht hierover... en in het journaalbericht is er ruimte om daar één, twee... maximaal drie politici op te voeren. Dus iedereen die staat voorop om niet alleen te vertellen... dat hij het schandalig vindt, maar ook iets in handen te hebben... een politieke handeling, waardoor zij dus de eigenaar zijn van het probleem. Ja, dus het is belangrijk dat jij de eigenaar... of tenminste dat jij de, de, jij de eigenaar van het probleem kan adresseren... en dan ben jij de, de, ja. de, de, het, het, het gouden haantje. Precies, en dat was ook altijd om nog maar even in die vogeltermen te blijven. Ja, ja we blijven ja. bij de haantjes. Ja. Ja. <laughs> maar de, de, en dat was dus ook altijd een beetje het tussen aanhoudstekens perverse werk... wat ik als persvoorlichter moest vervullen. Ook tegen een Kamerlid zeggen... het gaat er niet alleen maar om wat je ervan vindt... maar het gaat er ook om wat voor conclusie verbind je eraan. En dat is ook waarom je ziet dat soms politici echt gigantisch in overdrijf schieten. Bij die perverse methodes van jou... daar komt ik zeker nog even op terug, maar eerst wil ik even weten van Sharon van wat voor middelen heb je eigenlijk als Kamerlid? Nou, op het moment dat zoiets speelt, iets wat in de publieke opinie en in media, social media natuurlijk vooral ook uh, zo hoog oploopt, kun je eigenlijk je hele arsenaal uh, tevoorschijn halen. Dus je kunt uh, je eigen kanalen gebruiken, je, je eigen social media kanalen, ja. je website. Maar je kunt zeker natuurlijk uh, direct naar het, het middel van: uh, je meldt een, een, iets voor, een punt voor de regeling van werkzaamheden aan, omdat je erover wil debatteren. Want je wil weten dus een wat gaat. Zeg maar. Ja, ja een, een debat. Ja, spoeddebat dat was vroeger. Toen ik net de ja. kamer ik hadden we nog spoeddebatten, maar dat middel is ten onder gegaan... aan zijn eigen succes. We waren op een gegeven moment zoveel spoeddebatten... want alles moest met voorrang op de agenda. Dus dan moest je alsnog twee, drie maanden wachten op een spoeddebat. Dus dat is er niet meer. Maar je kunt inderdaad zeggen, ik wil een debat. En nog deze week, voorzitter, nou, misschien steunt de kamer meer de heitje. Je kunt schriftelijke vragen stellen, je kunt mondelingen vragen aanmelden. Je kunt inderdaad een initiatiefnota of een initiatiefwet schrijven. En met name een initiatiefwet die werd aangekondigd vanuit GroenLinks. He, die spoedwet. Uh, ja, die heeft heel veel aandacht gekregen de afgelopen ja. dagen. Dus je kan echt als Kamerlid wat doen. Je kan op de trom gaan slaan. Maar ja. jij zei al van ja, de perverse methodes van, uh, van wat, wat, wat jij was, spindokter. Ja. Want <laughs> wat doe jij dan? Ja, wat gebeurt er bij persvoorlichter. jou? Ik nee nee, nee nee, niks ervan. Jij ja, ja. was een perverse spindokter. Uh, wat gebeurt er dan in dit situatie? Nou ja, wat, wat, ik, wat ik wel leuk vind is om even te schetsen hoe het dagelijks, dagelijks werk van een persvoorlichter, persvoorlichter in de Kamer eruit ja. ziet. Wij hadden een voorlichterskamer en die voorlichtskamer die had een aantal kenmerken. Een uh, lekkere stoel waar een kamerlid eventjes in kon lopen, uitpuffen en uh, leeglopen een snoeptrommel, een televisie... zodat je altijd de actualiteit kon zien... en drie mensen die daarin werkten... die alle drie altijd op de hoogte waren... van de laatste nieuwtjes en roddels. En het is belangrijk dat dus die voorlichterskamer... ook echt een beetje daarmee... soort van het zenuwcentrum van die fractie is. En als er dus zoiets gebeurt als dit... zo'n onderwerp waarvan je denkt... van je moeten we bovenop zitten... dan zijn de slimste en de politiek meest sensitieve kamerleden... zijn de eerste die vast daar naartoe komen... om alvast eventjes het gesprek aan te gaan... Die dit moeten we nu doen en dit moeten we zo doen... en misschien moeten we hieraan denken. En dan ontstaat er dus zo'n soort uh, opwinding... Ja. die wel degelijk over het onderwerp gaat... maar die gaat ook over hoe spelen we dit nou zo goed mogelijk en uit. En daar komen die perverse methodes van jou. En die wil ik dan even weten. Ja. Wat zijn die perverse dingen die jij gedaan hebt? Nou ja, kijk, waar Sharon het al, al over had... is je hebt een, heel, een hele waaier aan middelen tot je beschikking. En er gebeurt iets heel raars in de Kamer. Degene die een onderwerp als eerste claimt... dat is degene die er daarna ook over mag praten... Uh, dus dat betekende in dit geval... dat het Kamerlid Bart Snels van GroenLinks... die was de snelste. Uh, want die kondigde dus uh, een spoedhoorzitting aan ja, in eerst. Dit ING ja, ING-verhaal. Ja, precies. En die wilde dus in dit ING-verhaal... in ieder geval het initiatief hebben. Ja. En He, hoe dat bij mij ging was, je bent met drie mensen. Je hebt een beleidsmedewerker, een persvoorlichter en een kamerlid. Uh, dan besluit je in een split second met elkaar, we gaan iets doen. En dan is de beleidsmedewerker degene die onmiddellijk aankondigt... ik wil die spoedhoorzitting. De persvoorlichter die gaat dat onmiddellijk zo snel mogelijk verspreiden... naar het Algemeen Nederlands Persbureau. Want dat is de eerste plek waar dat nieuws gebracht wordt. En het Kamerlid gaat er tegenwoordig, het is 2018, over twitteren. Nou, dat is hier ook gebeurd. En Snels was de snelste. Die was degene die het claimde. En daarmee zou het dus in de loop van de dag zou het zijn eigendom worden. Ja. Maar het liep anders. Ja, daar staat een schitterend stuk in van uh, Tom-Jan Meeus in, in de NRC. Het liep inderdaad anders. Vertel even hoe anders het liep. Nou ja, wat, om het in een notendop uh, f, uh, samen te vatten. Uh, Pater Notte, die wist net wat D66? eerder... d uh, Precies, ja, Kamerlid, nieuw Kamerlid ook voor, uh, voor D66, wel bekend uit Amsterdam uh, natuurlijk. Uh, die wist eigenlijk als eerste uh, op social media te ventileren... dat hij uh, dit aan de orde ging stellen, dat hij de Kamervoorstellen ging doen. En uiteindelijk leek het, doordat journalisten zijn tweets lazen en dachten, hé, deze 60 zit er boven... Op, nog niet wisten wat snelst van plan was en ook nog niet dat daar wel een kamermeerderheid voor was, werd paternotte eigenlijk overal als de gevierde man uh, afgeschilderd. Dus en eigenlijk heeft paternotte het gestolen. Ja, de, kijk, de, de, ik, ik heb begrepen dat het net ietsjes genuanceerder ligt en dat het niet zo is dat hm. paternotte willens en wetens heeft gedaan dat hij nog uh, niet wist van het initiatief. van is oh, om in dieren en hij wist vogels het te niet. blijven. Het is geen koekoek, jong. Het, was, nou, het, het is een beetje half-half, denk ik. Het ja. is een beetje één ei, is geen ei, twee, is het is een. Een paaseitje misschien. Nou, ik, ik denk dus dat het zijn onervarenheid is. Je zei net het is een nieuw Kamerlid. zijn onervarenheid is geweest waardoor hij er nu heel lelijk uitziet. Want als Paternotte zelf met dat idee gekomen was... die spoedhoorzitting aangevraagd had... en sneller was geweest dan Bart Snels... dan was het van Jan Paternotte geweest. Nu tweeten Paternotte erover... in de tussentijd meldde Snels die spoedhoorzitting aan... en dan is het dus goed gebruik in Den Haag dat je vervolgens zegt... ik, Jan Paternotte, ondersteun die hoorzitting van collega Snels. En daar ging het fout. Ook rond een uur of uh, half elf zei Jan Paternotte nog steeds... mijn hoorzitting gaat door... Terwijl op dat moment iedereen al zag... van nee, wacht, dat is de hoorzitting van Snels. En is dit, toen werd hij dan boos. Val, ja, is dit vals spel? Dat is in die zin vals spel, omdat... Je uh, maakte geen vrienden mee. Nee, zeker niet. En dat, en dat merkte je ook. Dat stuk van Tom-Jan Meijers... normaal gesproken komt dat echt niet zo naar buiten. Nee. En het is echt... Um, he, uh, Zijn collega van de PvdA die sprak er schande van. Zijn VVD-collega sprak er schande van. Uh, alle woordvoerders in Den Haag hadden echt, echt het idee van... wacht eens even... Uh, de ongeschreven regel is, als iemand een hoorzitting aanvraagt... is die van hem, dan krijgt hij daar publiciteit voor... Uh, en dan moet je daar eens dus met je vingers ja, van blijven. Dit is echt het Haagse handwerk. Hè? Ik bedoel, Klopt. Deze ongeschreven regels is fijn om een keer aan, aan, aan deze casus te hangen... want dan kunnen we zien hoe dit spel werkt... maar dit is dus eigenlijk een, een, een fout van uh, uh, paternotte. Ja, of je zou kunnen zeggen, uh, het is fout gelopen voor hem... omdat het uiteindelijk door een journalist is uh, geconstateerd. Normaal gesproken gebeurt dat niet. En dan zijn het toch degenen die uh, het snelst zijn en het gewiekst zijn... Ja, die gaan dan shine die lopen ja, met precies. de eer te strijken. En dat komt echt niet uit. Dus dan, dan blijf je toch een beetje bedremmeld achter. Weet je, het, het is, ja, om, om een voorbeeld te geven van hoe heftig dit kan zijn. Ik heb een keer nota bene een hele initiatiefnota geschreven. Daar ben je dus echt weken, maanden veel mee aan het werk. Met een, kamerlid, of met een, met een medewerker het was toen Michiel van Nispen, die is nu kamerlid zelf. We hadden daar echt veel tijd in gestoken om fraude aan te pakken. En... We hadden dat gedeeld met een paar mensen uh, in organisaties... Uh, waarvan wij het belangrijk vonden dat ze meelazen en meekeken voor advies, voor tips. Een beetje ruggespraak. En... De dag voordat wij onze initiatiefnota zouden lanceren, was er ineens een initiatiefnota van het CDA over exact hetzelfde onderwerp. Wie deed dit? Dat ga ik niet vergeten. Ja, nou, dit kan ik nazoeken. Het was een initiatiefnota van, van het lid Koppenjan. Uh, weet je, of hij te kwade trouw was, heb ik echt geen idee uit van. Zeeland? Maar, maar wat duidelijk Koppijan was: is uit dat iemand gelekt. Weet je, iemand had dit gezegd. Ja. En blijkbaar waren er dus mensen in die andere fractie die er niet vies van waren om te denken: Nou, gisteren komt op woensdag, dan gaan wij op dinsdag. Maar dus, hoe? hoe hoe genaaid was uh, Gesthuizen? Ik, nou, ik, Gesthuizen was nog. Weet je, die, die, die had nog ziet van ja, shit. Maar Van Nispen die was echt. Nou, die heeft echt zitten vloeken en tieren. Die maar. was maar jij worden. toch ook? Je hebt er maanden aan gewerkt. En iemand jat gewoon... Uh... Klopt, we hebben later vraag genomen door samen met de VVD... over hetzelfde onderwerp een initiatiefwet in te dienen... en de CDA niet mee te vragen. Dus wat ik al zei, je maakt geen vrienden. Maar goed, weet je, dit is even een ander voorbeeld. Nee, hey, maar soms dit... is het ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het is niet altijd nee, maar... verkeerd bedoeld, Precies. maar het gaat wel zo. Je moet het, keihard zijn. Het was nu campagnetijd en ik moest eigenlijk een beetje denken... aan de hand van God. <laughs> uh, zoiets was het, hè? Ma Maradona die in oh, 1986 met zijn ja. hand een doelpunt scoorde... Als hij, als hij erin gaat en hij telt, ja. niks aan de hand. Alleen als mensen zien dat het gebeurt het doelpunt wordt afgekeurd, dan heb je dus ineens een groot oh. probleem. Ik dacht uiteindelijk... ook even dat jij spindokter van de SGP was geweest. Toen je zei de <laughs> hand van God. Maar... Dat is, nee, je kunt, zeg maar, ik ben beide niet geweest. Maar dat even heel terzijde. Nee, maar het. het um... Aan sommige Kamerleden blijft dit ook kleven. En dat is, dat is ja, wel een klopt. beetje... Uh, de reden waarom Jan Paternotte in zijn korte tijd... toch al uh, zo eruit gepikt wordt... is ook omdat hij tot nu toe wel heel eager is. Dus als dit nou iemand was die dit per ongeluk één keertje deed... Um, omdat hij de moorders nog niet door had dan was er niet zoveel aan de hand geweest. Maar het was campagnetijd. D66 zit in zwaar weer. Paternotte zag de kans om te scoren. Deed dat over de rug van een collega-kamerlid. Er waren een heleboel andere kamerleden... die er belang bij hadden om te zeggen... luister eens, dus, die Paternotte speelt vals. En dan blaast het dus in je gezicht op. Precies. Blijft je het aan het bekleven? Boom, zeker. Ja, dat, ja? Is wel, dat is wel een, een bommetje met, met vies veel derry... die wel lekker blijft plakken op je gezicht... en op je shirt en op je handen. Ja, ja. Ja. Je moet uitkijken. In vogeltermen een smerig ja. Goed, dankjewel. Jurje van den Berg en Charre Gesthuizen. Meer van de Nieuws-PV ons op Facebook. Hoge bomen vangen veel wind... en het stormt momenteel heftig rondom Bruno Mars. De zanger die een Grammy on uh, Award ontving voor zijn laatste album... krijgt bakken kritiek over het feit dat hij succes oogst met zwarte muziek... terwijl hij zelf niet eens zwart is. Maar aan de andere kant nemen ook gelukkig veel artiesten het vorm op. Wansie Muller van Radio 2 en NPO Soul Jazz. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom zijn er nou zoveel mensen boos op deze man, zijn succes? Nou, het, het, ja, je hebt het net al een beetje neergezet, hè, maar uh, het komt erop neer. Uh, Bruno Mars uh, die ziet er nogal raciaal ambigu uit. Hè. Hij kan voor van alles en nog wat doorgaan. Um, en het bezwaar van mensen uh, die, die vinden dat hij, uh, dus cultureel appropriate, of nou, hoe heet het, cultureel toe-eigend, is dat hij beter verkoopbaar is voor de massa dan een daadwerkelijk zwarte artiest. Hij doet hetzelfde, maar hij komt ermee weg. Hij is toch gewoon heel goed? Ja, um, maar wat, wat hun bezwaar is, is dat hij um, een privilege heeft... Hè, en profiteert van een systeem dat aan zwarte mensen niet diezelfde ruimte geeft. Ja. En, en, en, en wat zeggen dan de tegenstanders, of tenminste de mensen die het voor hem opnemen, wat zeggen die... Um, nou ja, dat, dat hij heel eerlijk is in waar hij zijn invloeden vandaan heeft. En dat is ook eigenlijk wel hoe het is. Hè? Bruno is een van de artiesten die dat gewoon toegeeft. En, en zegt, ik put heel erg uit hè? wat mijn vader draaide. doe op En hij heeft zelfs aan het eind van zijn clip uh, fernes. Dat nummer waar hij zo'n succes mee heeft. Wat heel erg put uit de Swingbeat-tijd. Heeft hij ook aan het eind uh, Dedicated to in Living Color uh, geplaatst als tekst. En dat is een programma. Uh, ja, wat eigenlijk zeg maar. Wat je, wat je, tenminste, als je naar die clip kijkt, dan zie je dat hij daar heel erg uit heeft geput uit dat programma. Maar ja. dat geeft hij gewoon toe. Dus dat is eigenlijk waarom mensen het ook voor hem opnemen. Van ja, wat is nou het probleem? Hij zegt gewoon eerlijk dat dat zijn inspiratie is. Wat vind jij? Ja. Nou ja, wat ik zeg is uh, dat, dat Bruno, uh, wat mij betreft, er niet direct zelf schuld aan heeft, maar inderdaad wel profiteert van een systeem dat aan zwarte mensen niet dezelfde ruimte geeft. Maar vind je, dus, vind uh, vind hij wel vind je vind echt dat hij profiteert... of is het gewoon een hele goede artiest? Want ik ben naar zijn concert geweest. Het is gewoon fantastisch, eigenlijk. Ik ja, zie nergens dat, het profiteren. Dat, dat, voor, mij, voor mij staat dat er los van. Ik, ik vind het ook een heel goede artiest. Dus dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere goede artiesten... Die, uh, die misschien die ruimte niet krijgen... of die er veel harder voor moeten vechten. En het gaat niet om... Um, een wedstrijdje, het gaat erom, om... en dat geldt voor elk privilege natuurlijk... dat degene die profiteert van dat privilege dat erkent... en dat hij dan zijn kennis ook een beetje inzet... om iets te veranderen voor de mensen die dat privilege niet hebben. Ja. En, en zolang hij dat doet, dan is er wat mij betreft geen probleem. Helder. Wancy Muller van Radio en NPO Soul Jazz. Nou, laten we naar een van die succesnummers luisteren van Bruno Mars. Hij kreeg er een Grammy-song van het jaar voor. That's what I like. Gonna and get to clapping Go Clap. pop a a pad pop, pop it for me Turn around and drop it drop for it. a pad drop, drop it for me I'll rent some beach house in Miami Wake up with no jammies Love's the tail for dinner Julio served that scampi You got it if you want it got, got it if you want it Said you got it if you want it Take my wife You, that's what I love.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 En een peloton op ruime afstand. En aan het einde van de rit weet je toch, het eindigt weer eens op een massasprint. En als een hachelijk partijtje kamikaze fietsen voor rouwdouwers. Daarover het komende half uur in de Nieuwsbv. En de Belg Jeroen Leenders die begrijpt alleen niets van de materiaalkeuze van de helm. Fietshelmen maken ze van Piepschuim. Piepschuim is totaal geen helmenmateriaal. Wie maakte er nu een helm in pieps gaan? Wie voelt zich nu veilig met zijn kop in pieps gaan? Zo, pas op voor je vrachtwagen. ja maar ik heb een helm op. En overal bolletjes. Super vervelend. NPO Radio 1. Jost, ja, en met Jan van der Putten. Tientallen burgers uit de belegerde Syrische enclave Oost-Ghouta hebben het gebied verlaten via een corridor. Dat melden de Syrische staatstelevisie en Russische media. Volgens het Syrische leger worden gewonden naar ziekenhuizen in Damascus gebracht. De Russische regering zegt dat Londen het onderzoek naar de vergiftiging van ex-pion blokkeert. Volgens minister Lavrov wil Moskou meewerken, maar dan moeten de Britten een monster van het zenuwgas opsturen waarmee Skripal zou zijn vergiftigd.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 De A28 Utrecht-Amersfoort is nog steeds dicht bij Leusden... vanwege het ongeluk met die vrachtwagen. Het eind van de middag zal de weg pas weer vrij zijn volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd kan je omrijden via Hilversum over de A27 en de A1... of Ede en Barneveld. Radio a ballen. Daarnaast staat er ook nog viel op de A58, Breda Tilburg... tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof, 6 kilometer... en is de vertraging 20 minuten. Radio Vertraging en natuurlijk ook radio met ballen. Dat betekent sport in de Nieuws -bv. Ook deze dinsdag kijken we weer terug in de geschiedenis. En vandaag is dat de geschiedenis van de Massasprint. Want aanstaande zaterdag, dan is het zover... de eerste grote wielerklassieker van het seizoen. Milaan Sanremo. Bijgenaamd de Primavera. De lente. Een koers van bijna 300 kilometer... die vaak beslist wordt in een Massasprint. En toeval of niet, zaterdag verschijnt ook een boek over de Massasprint. Een heel apart onderdeel... Van de wielersport. De primavera, de lente begint met de eerste echte klassieker. In Italië is het wielerseizoen officieel geopend met de rit van Milaan naar Sanremo. Deze race trekt altijd bijzonder veel belangstelling... en ditmaal namen er niet minder dan 215 grootmeesters aan deel, die zich met verwijstende snelheid naar Sanremo spoedden... waar de sprint de beslissing moest brengen. Want vaak is Milaan-Sanremo de koers waarin de sprinters het voor het zeggen hebben. Van Rick van Looy tot Mario Cipollini... en van Sean Kelly tot Mark Cavendish. En laten we deze man niet vergeten. Rechts is het Zabel. Zabel voor Ellie. Zabel met twee vingers in zijn neus. De Zabel wint... Zabel door het midden. Zabel Moncassin. Zabel Moncassin. Zabel de Duitser. Zabel de Duitser. Zabel de Duitser. Zabel wint. Hij wint weer twee jaar achter elkaar. Zabel, wordt het de derde overwinning of niet? Erik Zabel? Jawel! Zabel in het midden. Zabel komt al op kop. Cipollini komt ook. Is dat de vierde overwinning voor Zabel? Is het de vierde Sabel voor Zabel? Zabel Zabel. Ja, ja. Zabel. Vier keer gewonnen in de massasprint. De sprinter, een bijzonder soort wielrenner. Ook Nederland heeft de nodige wereldtoppers voortgebracht. Het was een dicht op één gepakt peloton... dat vrij laat op de dag de wielerbaan van het stadion opstoof. De Amsterdammer Vaanhof rukte zich op 200 meter voor de eindstreep daaruit los... en bracht voor eigen publiek deze laatste etappe op zijn naam. Jan Janssen zou aan het einde van deze etappe... zijn rapste sprintersbenen terugvinden. Hier stelde Janssen zijn kandidatuur... voor zijn uiteindelijke overwinning in het puntenklassement. Lastige aankomst, Het loopt een beetje flauwberg op. Het moet een wok over van Jaraas zijn. En inderdaad, er komt hij midden uit het groepje recht langs het publiek sprint op. En het wordt een makkelijke overwinning van Jaraas. Weet jij wie de Nederlander is met de meeste ritzegers in de Ronde van Spanje? Mathieu Hermans. Wie heeft een 9? En er is er een man met 14. Oh, Gerben Castens. Aha, kijk. Heel goede sprinter. Het wordt graag gooien en smijten. Let daar maar op. aan. Abdo en Jalabert met Luthi. Abdo Chaparrof. Abdo Chaparrof. Van Poppel rechts. Van Poppel rechts. In het midden. Abdo Chaparrof. Van Poppel. Van Poppel. Ja hoor. Groenewegen is nog niet de nieuwe Jeroen Blijlevens. Maar hij laat wel ook vandaag weer zien over een goede acceleratie te beschikken. Dylan Groenewegen. Toen nog niet de nieuwe Jeroen Blijlevens. De oude Jeroen Blijlevens wist wat winnen was. Jérômeke won etappes in alle drie de grote rondes. De eerste keer in Duinkerken. in de Tour de France van 1995. Vanzelfsprekend in de massasprint. En misschien hoort u het fluitje van de koerscommissaris. Het is hectiek, het is paniek, want dan komt dat peloton vol aan daveren door de straten van Duinkerken. Het gaat sprinten worden, let er maar op, want er is niemand... die ongetwijfeld uit deze vaart van het peloton kan ontsnappen. Ik ben benieuwd wie het gaat worden in de straten van Duinkerken. in deze vijfde etappe van de 82e Tour. En dan hebben we nog zo'n kleine 700 meter te gaan. Het is de geel-groene trui van Polti. Die daar vol aan de kop rijdt. In vierde positie zie ik de groene trui van Abdou Of van Abdou Van Cipollini. En die gaat nu naar de rechterkant van de weg. Die gaat nu naar de rechterkant van de weg. En dan gaan we sprinten. En dan is het daar. Even kijken. Wie is dat? Uh, Johan Museeuw. Johan Museeuw. Daar in derde positie zit uh, Abdou Erik Zabel zien we erbij. Svorada zien we erbij. En daar komt hij. Abdou die gaat daar uh, voorbij. Chipolini, het wordt het gevecht tussen Japarov en... Uh, en uh, nee, nee, het wordt Jeroen Blijlevens. Of niet? Het wordt Jeroen Blijlevens. Het wordt Jeroen Blijlevens. Voor Sforana, Erik Zabel en Ludwig. Jongen, jongen, jongen. Iedereen let dan op die, kleine, op die kleine man. Daar op die Chipolini. En dan is het dan toch Jeroen Blijlevens. Jeroen. Ik ben de Jeroen. Ja, Jeroen die rijdt. Uh... Jeroen die rijdt vijf meter voor me uit. Jeroen stop even! Jeroen, stop even! Ja, ik heb hem! Jeroen! Je hebt het! Jeroen, je hebt het! Hij gaat tegen het hek liggen! Jeroen! Gisteren tiende! Vandaag de Latse Zegen! Voor jonge talent 23 jaar oud! Jeroen! Hij ja, is echt fantastisch, langste rit. Dat had ik niet verwacht Ah, yes, yes, dat was Jeroen Blijlevens. Benieuwd wanneer we de volgende Nederlandse sprinter... weer eens zo euforisch zullen horen. Een andere keer misschien. Ja, en hij zit hier, Jeroen Blijlevens. Jeroen, denk je nog vaak terug aan deze dag daar in Duinkerk... dat je de eerste keer een etappe in de Tour wint, man? Ja, het is wel de mooiste etappe die je wint natuurlijk. Hè. Als kleine jongen kijk je altijd naar de Tour. En in één keer maak je zelf onderdeel uit van zo'n evenement is dus wel het meest bijzonder. En uh, ja, deze, deze dit fragment heb ik eigenlijk nog nooit teruggehoord. En, uh, mooi hè, radio. Ja, dat is hartstikke <lacht> mooi. En uh, ja, er komt er wel weer veel uh, bovendrijven als je dit hoort. Wat komt dan bovendrijven? Nou ja, gewoon het onverwachte dat ik daar in één keer was. Uh, je hoort het aan Jacques ook. Uh, hij noemt alle grote sprinters op. Behalve uh, mijn persoon. En in één keer stond ik daar. Ja, dat was Jacques Chapelle. En we hoorden natuurlijk ook verslag even Jeroen Wilaard, die achter jou aan ging rennen. En uh, Jeroen Wilaard, je bent hier ook aangeschoven. Hoe buitenadem was je eigenlijk? Nou, weet je, die renners... die hebben daar later dus een gewoonte van gemaakt. Ze spraken het ook echt af... We putten hem eens even lekker uit. Dat ze, uh, Bogert, uh, Danny Nelissen. Ze lieten me rennen. Ja, natuurlijk. Ik had geen fiets. En het was behoorlijk rennen met zo'n uh, WZ. Zo heette die zender nog. Op je rug. En, uh, ik had hem. Maar ik weet ook nog, maar dat zag, dat zag niemand, we lagen samen. Het was een liggend interview, want jij, Jeroen... was uh, daar tegen het hek neergezegen en ik ging er gewoon maar naast liggen. Ja, fantastisch, want uh, hoe, hoe belangrijk was deze sprintzeger... Nou, hij kwam dus ook, um, dat merk je heel goed aan het commentaar van Jacques, zo ongeveer uit het niets. Um, de sprint was de gewoonte destijds, werd uh, gewonnen door Cipollini, door Jalabert, door Museo, Moncassin ook nog uh, en Abdou. Ja. de geblokte Rus. Abdou. Dus Jeroen, die kwam daar in die periode, ze had het nog niet zo over treintjes en over een, een plochtactiek. Gewoon helemaal achter dat geweld van die uh, genoemde verdetten. Zomaar als een duveltje tevoorschijn. Nou, en hij is nog vaak als duveltje tevoorschijn gekomen. Dankjewel, Jeroen Wielaert. Uh, want hier aan tafel zit ook uh, Louis Bouvet, de auteur van het boek De Massasprint. Daarin staan portretten van de 50 beste sprinters ooit. Van A tot Z, dus van Abdou Shaparov, Abdou tot Zabel. Uh, Louis, wat maakt zo'n massasprint nou zo boeiend eigenlijk? Het uh, onvoorspelbare. Uh, ik ben ook uh, op het idee gekomen na het uh, winnen van uh, Groenewegen op de Champs-Élysées. Toen dacht ik van, uh, hier moet ik een boek uh, over gaan schrijven. En uh, ik heb dat bij de uitgever uh, neergelegd en dat was meteen akkoord. Maar ben je kijkt altijd... dus eigenlijk naar lange etappe van uh, 200, soms 300 kilometer en het eindigt in een massasprint. Uh, ja, maar dat vind ik toch uh, buitengewoon interessant. En uh, wat er allemaal kan gebeuren, hoe dat uh, tegenwoordig heb je specifieke sprintploegen... Uh, en hoe dat die zich voorbereiden op die laatste kilometers. Hoe dat, dat allemaal gaat, hoe dat, dat opgebouwd wordt en zo. En dan moeten de kopmannen van die sprintploegen die moeten het afmaken. Ja, Dus jij zit eigenlijk kilometers lang te kijken... Ja. en dan eigenlijk begint het spel voor jou zeg maar, in de laatste tien, vijf ja. kilometer. Ja, in de laatste tien kilometer, ja. ja. ja. En dan zit ik bovenop de tv. Ja. En, en Jeroen, hoe is dat voor jou, zo'n zo zo massasprint? Want ja... Je gaat met, met 60, 70 kilometer per uur in, in, in, met een aantal van die gasten... die dender je op die finishlijn af. Hoe beleef je dat? Nou, je, je moet het heel lekker vinden om uh, te wringen en te kwakken... en uh, duwtjes te krijgen en duwtjes uit te delen. En uh, Het moet een kick voor je zijn. En als het geen kick is voor je, ja, dan, uh, dan doe je niet mee aan de sprint. Want hoe gevaarlijk is het? Uh, het valt eigenlijk wel mee, want uh, vaak als je valt... dan heb je wel wat uh, maar. Heel ernstige gevalpartijen, ja recht toe, recht aan vaak valt van mee. Ben je wel eens bang geweest? Uh, achteraf een paar keer, alleen het moment dat je bang gaat worden... zeker in wedstrijden, dan uh, moet je stoppen als sprinter. Ja? Het uh, lijkt me wel allemaal de laatste tijd toch uh, gevaarlijker uh, geworden... omdat de snelheid ook veel hoger is dan in de tijd van hem. Ja, dit, dit... En nu wordt het met 70 of uh, 80 per uur... en dat was uh, in Jeroens uh, tijd uh, 60 misschien, 65. Ja, ik denk ook... Uh... Het gemiddelde rennen wordt steeds beter. Hè? Dus we gaan nog steeds dichter bij elkaar fietsen. En uh, we maken het ook dagelijks mee. De infrastructuur is ook veel veranderd. Met ja. rotondes, paaltjes op de weg. Ja, Dat maakt het allemaal een heel stuk uh, anders en gevaarlijker. We komen zo nog op de verandering in de sprint. Maar wat moet je hebben als, als sprinter? En dan heb ik het niet over uh, sterke benen en explosief zijn. Maar wat moet je in je hoofd hebben? Ja, je moet een klein beetje gek zijn. Gecontroleerd gek om, uh, om dwars door een peloton heen te rijden. En uh, het heerlijk te vinden om schouder tegen schouder te rijden. En ook een grote uh, kwaliteit die je moet hebben, is uh, niet tegen je verlies kunnen. Je en... moet als sprinter gewoon echt gewoon niet tegen je verlies kunnen. Nee, klopt. Uh, als je niet wint of tweede wordt, ja, dat, uh, dat telt niet voor een sprinter. En dan, uh, ja, dan gebeurt er menig, uh, menig wat dingen in een uh, teambus of uh, na finis als een sprinter geklopt is. Wat dan? Ja, fietsen die weggeslingerd worden, of uh, gedeeld van de bus die ja, wel ergens tegen aangeslagen wordt. Ja, zo wel zeker. je hebt veel gewonnen, maar je hebt dus ook vaak verloren. Is het dan wel eens een busje gesloopt? Nou, geen busje gesloopt, maar wel, wel helmen door de bus gevlogen. Of uh, ja, ruzie met je ploegmaten, want die hebben het dan gedaan op dat moment. En het ligt nooit aan jou zelf. Maar achteraf kun je dan wel wat anders relativeren. Ja, ja we gaan even, even naar de veranderingen van het, het, het sprinten uh, uh, bekijken. Want, want er is veel veranderd sinds dat uh, Jeroen Blijlevens uh, hoogtijd vierde. Wat, wat zijn de belangrijkste uh, veranderingen? Nou, dat er nu uh, specifieke sprintploegen zijn gekomen. En dat maakt uh, het... Uh aantal mensen die ik voor mijn boek heb gesproken... die zeggen, Lubberding onder meer... dat daar door het wielrennen minder interessant is geworden. Um, en uh, het is een beetje voorspelbaar hoe dat in koers gaat uh, verlopen... Um, een start, ontsnapping, uh, weer teruggehaald. En dan uh, in de laatste 40 kilometer weer wat ontsnappingen. Maar dan uh, de mensen die uh, wegvluchten... die worden bijna allemaal door de mensen van de sprintploegen uh, teruggehaald. Ja. En vroeger daar kwamen de renners uh, alleen aan. Heel lang geleden of in uh, groepen met een sprint van uh, een kopgroepje van acht man in de tijd van jaren A's zo in de jaren zeventig... Ja. dat is allemaal ja. erg veranderd. Maar, maar je hebt nu dus die sprinttreintjes... Ja. maar ik zie dan soms in een massasprint... twee of drie sprinttreintjes tegen elkaar ja, rijden. Of, uh, dat is toch ook uh, fascinerend om naar te kijken? Uh, zes soms. Ja. Ja, dat zijn, uh, ik heb het even geteld. Er zijn misschien nu wel zes specifieke sprintploegen. En dat is in uh, de tijd van Bontempi, Tempi... In de jaren tachtig uh, gestart... toen uh, Carrera heette die ploeg... En Guido Bontempi was een geweldige uh, sprinter... en uh, toen hebben ze uh, Boi Fava, uh, zo heette de ploegleider... en die hebben toen als eerste, dat was nog voor Cipollini... Hebben ze een ploeg rond uh, hem gebouwd... Dat was eigenlijk de eerste sprintploeg. Ja, wat ik nog kan herinneren is Jelle Nijdam... die met zijn turbo-benen gewoon heel hard ging fietsen... en dan van Poppel eroverheen ja. en baf, dan hadden we weer gewonnen. Ja, dat was de ploeg van en ja. Die had ook uh, klassementsrijders, dus die uh, gochten niet alleen op uh, van Poppel. Ja. En, maar en... Uh, Jelle Nijdam, dat was een man ook die kon... Uh, en Gert Jacobs, de tijd dat hij bij uh, Superconvex reed. Ja. Dat is ook een man die uh, voor van Poppel de sprint aan het Maar jij moest het dus doen, uh, Jeroen Blijleven zonder treintje. Hoe deed jij dat? Nou, ik had wel uh, natuurlijk renners om me heen die me in de finale voorin uh, in de peloton afzetten. Um, ja, en Ik had dat kwaliteit ook dat ik de laatste 100 meter in de sprint ook een keer kon versnellen. Ja, dus ook uh, het fragment dat we net hoorden. Ik was niet te zien, maar ik had nog wel een versnelling. En in één keer was ik daar. Dus ik kom als een sprinter die graag uh, door de peloton reed. Mijn eigen weg een beetje zocht. En dan uh, profiteerde van mijn uh, explosie in de laatste honderd meter. En, en je profiteerde van je explosie, maar wat was jouw tactiek? Wist je wie in het wiel, bij wie je in het wiel moest zitten? Ja, natuurlijk. Uh, Cipollini was in mijn tijd de sprinter natuurlijk. Uh, die won ook de meeste uh, wedstrijden. Dus daar moest je in het wiel zitten. Maar dat was niet alleen mijn idee, maar al die sprinters speelden daar. Dus er was altijd een heel groot gevecht om proberen in het wiel van uh, Cipollini te komen. En was het voor jou ook altijd een, een, een doel om, om als wielrenner sprinter te worden? Nee, ik ben als achtjarige begonnen. En uh, toen droomde ik van de Tour de France winnen. En dat heb ik lang gedacht. Echt de klasse... toen mensen mensenrijder uh, worden? Ja, heb ik uh, lang gedacht dat ik ooit uh, de geel trui zou winnen in uh, Parijs. Maar naarmate ja, je grote wedstrijden gaat rijden... dan uh, kom je er wel achter uh, of je wel kunt klimmen of je kunt rijden. Nou, dat kon ik al, allebei absoluut niet. Alleen sprinter ging me goed af en uh, ja, toen ben ik daarop. Uh, op gaan perfectioneren, zeg maar. Heeft iemand dat tegen jou gezegd van... Nou, het wordt nooit met jou wat als mensen herinner? Ja, dat klopt. Ik uh, werd uitgenodigd van uh, destijds Kogomeata-ploeg. De beste amateurploeg uh, in Nederland. En ik had een gesprek met de ploegleider. En uh, het eerste wat hij zei in ons gesprek... van, uh, je kunt niet sprinten, je kunt niet op kop rijden... je kunt niet berg op rijden. Het enige wat je kunt is sprinten. En daarom wil ik jou in de ploeg hebben. Dus ja, dat kwam wel even binnen op dat moment... Ik denk dat je wordt geboren als sprinter, daar hebben wij het ook over gehad. En geboren als klimmer. En uh, dat zit in je genen. Ja, en, en, ik. en dan ontwikkel je dat verder. Jij hebt, boek, jij hebt het boek geschreven ja. over de massasprint. Hoe word je geboren dan als sprinter? Wat moet je hebben, volgens uh, jou? Explosiviteit. En uh, je moet tegen stress kunnen. En dat, die stressbestendigheid is uh, uh, denk ik ook de grote kracht van Dylan Groenewegen. jongens pas 24 25, en die heeft dit jaar al vijf uh, wedstrijden gewonnen. En op een uh, indrukwekkende manier. Ja. En uh, Groenewegen, die uh, uh, plant ook zijn hele seizoen. Nu uh, start hij nog niet in Milaanse Remo uh, zaterdag. Dat die uh, uh, de afstand, 294 uh, kilometer, die, uh, dat vind je toch nog een beetje te lang. Ja. Maar volgend jaar, of de jaar daarna, dan is hij er. En dan uh, zou je die wedstrijd ook wel kunnen winnen. En je moet een beetje tegenvallen kunnen. Ja. En Akden en Munnen kunnen ook goed tegenvallen, zelfs drie maal. de Munnik Drie keer vallen. Radio met ballen. Ja, en dat vallen, dat gebeurt nogal eens bij een massasprint. En ik praat erover met de wielerschrijver Louis Bouvet... en met sprinter Jeroen Blijlevens. Jeroen, jij bent volgens mij ook wel vaker dan eens gevallen... en waarschijnlijk ook vaker dan drie keer. Ik ben uh, behoorlijk wat uh, gevallen in mijn carrière... maar nooit echt uh, heel ernstig. Nooit iets gebroken. Maar je gaat snoeihard. Ja, je gaat snoeihard. Maar vaak als je uh, glijdt over de grond heen... en doet dat wel zeer dan ligt het behangen wel af, zoals in de uh, wielertermen daar heet. Maar ja, dat geneest dan wel weer. Maar een botbreuk heb ik zelf uh, nooit gehad. Ja. Uh, Louis, in jouw boek komen een paar legendarische valpartijen voor. Luister even mee. En daar gaat Darigade, ik zei het u al... Darigade moet de winnaar van deze laatste etappe worden. En hij sprint er bijzonder zijn uit. Hij komt nu op de streep af. Wat erachter gebeurt, zie ik niet. Maar ik zie nog steeds... Nee, Darigade is weg... Darigade is met Gerrit zit ongeveer in achtste positie. En de etappe is gewonnen door de Italiaan Baffi. Wat er is gebeurd, ik zeg maar als luisteraars, ik kan het u niet zeggen... want er is een valpartij geweest, vlak achter de, de het gestoelte van de jury. Ja, dit is 1958 met André Darigade. Wat, wat gebeurt ja, er precies? Dat was de slotetappe van de Tour. Die ja. kwam toen op uh, uh, een grote wielerbaan aan. En dus nog niet op de Champs-Élysées, want dat is pas in 1975 uh, uh, begonnen. Uh, Darigade had al vijf uh, etappes uh, gewonnen en wilde ook uh, nummer zes uh, winnen. En uh, nou, hij uh, uh, kwam de baan op, als eerste lag op kop. Toen was uh, er uh, een Belgische official, meneer Wouters, en die stapte op onverklaarbare wijze uh, van het uh, gazon uh, de baan op. En uh, daar die gaten was aan het sprinten, uh, met zijn hoofd omlaag, keek nog onder zijn elleboog waar uh, anderen onder wie uh, Jean Gauzyk bleef. En die klapte bovenop, uh, die official. Die official is, uh, had de schedelbreuk en is uh, later aan zijn verwondingen overleden, een paar, uh, paar dagen later. Gewoon op is... een jurylid gereden. Ja. ja, waarom dat die man uh, de baan op uh, stapte, dat is... Uh, Onbegrijpelijk. Ja, we hebben nog een ander berucht moment. Abdou Chaparaf ja. of Wilfried ze Het woord, denk ik Abdou Chaparaf. Voor de volgende Maar het is Abdo Sjapirof, Ludwig, een politieagent. Daar rijden ze tegenaan. Wilfried Delenzen zag ik vallen. Die ligt daar. Oh, wat een drama. Ja, maar daar is natuurlijk weer zo'n zo doek zou je bijna zeggen. Die weer naar voren komt. Die weer zo nodig moet kijken. En Wilfried Delenzen ligt roerloos daar. Een meter of vijf van die agent af op het asfalt. Ja, een heel berucht moment is dit, hè? Ja, dat was in de Tour van 1994. Uh, en uh, de derde etappe of zo. Armentières uh, aankomstplaats. En daar stond een uh, Franse agent. En uh, die had van een beeldschone vrouw... die uh, daar vlak naast stond... Uh, die had hem gevraagd... zou je een foto van... Uh, de groep wilde maken van de sprinter. Dus je pakte dat uh, toestelletje en ging zo fotograferen. En toen klapte uh, Nederlandse erop en uh, Chalabert en nog een aantal anderen. in. Ze kiel zocht uh, uh, Nami mee. En, nou, het was een bloedbad. was het. Ja, en, en we hoorden en, ook weer en, de Nelisse naam. Nederlandse die denkt daar uh, ja, nog heel vaak. Dat is een ommekeer in zijn carrière. Die reed toen bij Peter Post in de ploeg. Ja, en we hoorden ook weer de naam van Abdou Shaparov. Ook niet de minste om mee naar de streep te rijden, Jeroen. Qua sprinter uh, een van de beste, alleen uh, ook de grootste gek, uh, denk ik, die ooit rond heeft gereden. Wat, wat, wat deed hij precies? Ja, hij had uh, sprinters gek, maar hij, had een, uh, hij was een trapje hoger. En uh, hij deed er echt alles aan om te winnen. En hij heeft zichzelf een paar keer zelfs de hekken ingereden om uh, ja, in rare situaties uh, ja, waar normaal mensen niet uh, in zou komen. Hij duwde ook. In het doel... Keek je altijd voor hem uit? Ik keek altijd uh, heel erg voor hem uit. Ja. Je bleef het liefst niet uh, in zijn buurt. Dat klopt, alleen had hij wel weer een voorsprong op, uh, op de anderen natuurlijk. Hij ja. had het zo ver gebracht dat hij wel ruimte kreeg. Want, want dat sprinterstype, je, je zei het al, van, je moet ook een, be een beetje gek zijn... en je moet niet tegen je verlies kunnen. Het, het zijn ook wel de egootjes volgens mij hè, van het peloton. Ja, het zijn best wel egootjes. Alleen uh, ik denk dat, dat na een wedstrijd ook wel uh, vrij rustige mensen kunnen zijn. Maar we zijn niet altijd, uh, altijd zo niet zo opgefokt als in een uh, massasprint. Behalve dan als je verloren hebt, dan gaat ga er nog wel eens een, een helmpje door de bus. Ja, dat klopt, maar dan moet je gewoon even een uurtje uh, niet spreken, spreken tegen een uh, sprinter. En, uh, ja, ik ben nu ploegleider van Marianne Vos, maar daar geldt precies hetzelfde voor. Als zij verloren heeft, zeg maar niks van het, het, het eerste uur naar een wedstrijd, want er komt geen, uh, geen nuttig woord uit en uh, ja... Vaar ook niet vergeten vatbaar. Ja, maar als je het zo hoort en als je dan die beelden zie en, en, en die valpartijen en de, en de snelheid waar, waar, in, in, waarin het gaat, is het nog wel leuk om sprinter te zijn. Zo'n deel aan groene wegen, weet je wel, ik snap het wel en ik kijk ook graag naar, maar ik denk bij mezelf: man, man, man, waar ben je aan begonnen? Ja, je moet het heerlijk vinden om, uh, om te vechten op de fietsen, uh, vechten voor je positie en uh, regelmatig als ik een mast sprint kijk, dan, dan krijg ik gewoon het gevoel nog terug van: oh, dat is heerlijk. Daar ja. lekker tussen zitten en uh, lekker wringen. Uh, Louis, eh, zaterdag is het dan zover. milaan Son Remo, zonder Dylan Groenewegen helaas. Ga uh -huh. je wel kijken? Ja, natuurlijk. Wordt het Egen een massasprint? Ik denk het niet. Nee? Het parcours is de, uh, een beetje aangepast de laatste jaren. Ik weet niet of dat het nu al is. Maar uh, vroeger was uh, de, uh, de of, uh, ja, uh, die, die finale wat uh, onvoorspelbaarder uh, dan nu. Uh, ja. De Poggio, dat is uh, zo'n college op. 10 kilometer, 7 kilometer van de finish. Daar werd uh, een beetje het kap van het koren gescheiden. En was er. Uh, nou ja, dan bleven er uh, 30, 40 en dat is over. En. Uh, ja. Nou ja, dat, hoe, hoe dat, dat nu gaat. Uh, we gaan het meemaken zaterdag. Ja. Uh, Jeroen, heel kort, wie gaat er winnen zaterdag? Milan Sanremo? Peter Sagan. Peter Sagan, uiteraard. Uh, maar zaterdag, kan jij misschien helemaal niet kijken, Louis Bouvet? Want zaterdag is ook de presentatie van nee, je boek. Die is aanstaande vrijdag. Oh aanstaande vrijdag over massasprinters. En het Doe eerste weet. exemplaar is voor... jean van Poppen. Ook al zo'n koning. Ik uh, dank jullie allebei hartelijk, uh, Louis Bouvet. En Jean uh, uh, en Jeroen, Blijlevens En uh, ik zeg uh, qua Nieuws Bouvet, tot morgen. BNN Vara.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 Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Nu met 10% korting. Vanavond in de Monitor. Klimaatconflict in de polder. Gemeenten hebben grote ambities om groene energie op te wekken. We moeten aan de slag. Maar burgers komen in verzet tegen zulke plannen. Die politici die liggen. Want wie wil er nou een windmolen in zijn achtertuin? Het is beklemmend. De Monitor om 5 voor half 10 bij de Caro en op NPO 2.